Marjet Krol met het NOS Journaal. De orkaan Dorian is als zeer zware orkaan aan land gegaan op de Bahama's. De wind bereikte er snelheden tot 285 km per uur. Verwacht wordt dat de orkaan de komende twee dagen... hoge golven, harde windstoten en veel regen gaat veroorzaken op de eilanden. Inwoners melden nu al omgewaaide bomen en kapotte kades. Veel mensen hebben zich teruggetrokken in scholen, kerken... ...en speciaal ontworpen schuilplaatsen. Vrijwel alle toeristen zijn vertrokken. Na het passeren van de Bahama's zal Dorian naar Florida trekken. Delen van de Amerikaanse staat zijn verplicht geëvacueerd. Er is weer een politicus van Forum voor Democratie overgestapt... ...naar de nieuwe partij van Henk Otten. Ook de Zuid-Hollandse Caroline Persenaire is overgestapt... ...naar de gerooieerde medeopwegrichter van Forum... Eerder deden dat al drie andere statenleden van de partij van Thierry Baudet. Zakenman, filantroop en schrijver Jacob Gelddekker is overleden... heeft zijn uitgever bekendgemaakt. Gelddekker begon zijn carrière als standarts, maar werd rijk met onder meer budget rentecar, de one-hour superfotowinkels... en de fitnessketen Splash. Later kocht en renoveerde hij hotels op Curaçao... Daar liet hij ook een deel van een verpauperde wijk in Willemstad renoveren. Vanwege zijn filantropie werd hij onderscheiden. Bovendien schreef hij columns, romans en reisboeken. Gelddekker was 71 jaar, hij overleed in Florida. Het dodental van de schietpartij in Texas is opgelopen naar zeven. Meer dan twintig mensen raakten vannacht gewond... toen een man het vuur opende vanuit een rijdende auto. En dat deed hij nadat hij staande was gehouden door de politie... Er raakte onder andere een peuter en drie agenten. Na 16 kilometer wist de politie de man in de auto dood te schieten. Het weer nog. Vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen zon en stapelwolken. In de ochtend mogelijk nog wat regen. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt gedreid door passagiers. Doe lief. Dank je wel.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 peacefulradio.info Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Alguna son perlas que caen al mar y el eco adormecido este lamento hace que esté presente en mí soñar quizás sabes estoy llorando aun no he llorado retener todo lo hombre en mí ya saludó llegue la melodía salvaje y el eco de la pena estar sí tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido este lamento hace que esté presente en mi soñar quizás esté llorando al recordarme estreche mi retrato con berenci Hasta el libro llegue la melodía salvaje y el eco de la sin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 This is William Ogbenson, and you're listening to Peaceful Radio. Full radio. Please visit my website at wwwmetta mindfulness This is Pamela Copus from 2002. You're listening to Peaceful Radio.